Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en profetie. Jan van Bardeveld, heel hartelijk welkom. We gaan het vandaag over de wachters hebben. Wat hebben de wachters voor functie? Ja, te wachten. Ja. Wachten waarop? Wachters? Ja, wat doen ze? Waken. <laughs> waken. Opletten. Ja. Dus het is niet wachten ergens op, maar waken ergens over. Die hebben een profetische taak dus. Ja. En... Eh, zij roepen de naam van de Heer uit. kom ik straks op terug. Mm -hmm. Kijk, wat veel christenen, vooral in deze tijd, vergeten, is dat God bijna altijd door mensen werkt. Mm -hmm. De Heer die deed de wonderen, bijvoorbeeld uh, de Schelfzee. De Heer die zegt: uh, Mozes, strek je hand uit over de Schelfzee en dan zal die gespleten worden. En hij strekte zijn hand uit en voor het publiek was het net alsof Mozes dat deed. Mm -hmm. Voor de mensen van, uh, in Egypte met die tien plagen... Het, uh, ...die eerste plaag van het water in bloed, daar konden de tovenaars ook. Ja. Dus het was net als Mozes het deed. Die tweede plaag, die kikkers... Nou, ...dat was uh, voor die tovenaars ook een fluitje van een cent kikkers zat. <laughs> <laughs> en, en, maar voor de rest, ja, daar schrokken ze van terug. Ja. Maar Mozes was bij de Egyptenaren, staat ook in de Bijbel, een gezien man. En het was een, een, een man die echt in de gunst van de goden stond, die machtiger was dan onze goden. Ja. En, maar ook, ook Elia, die loopt daar naar de Agab en die zegt, uh, uh, er zal geen regen zijn tot, totdat ik zeg dat er weer maar regen komt. Hm? Het was net alsof Elia het was. Autoriteit dus. Autoriteit, ja. En, en, en zo gaat het bijna overal. De apostelen, hè, die moesten er nadrukkelijk bij zeggen dat het ging in de naam van de Heer Jezus. Anders dan eh, kwamen ze met wat offerkalveren aan en, en wilden ze aan, aan, aan Paulus en Barnabas gaan offeren. Ja. Hm? En, en zo gaat dat altijd. En de weg naar dat handelen van God, naar de weg van Gods dingen doen, is gebed. Ja. En wij hebben het voorrecht, we hebben het de vorige keer ook over gehad, maar wij hebben het voorrecht dat wij in de naam van de Heer Jezus en door de Heer Jezus toegang hebben tot de troon van God. De Heer Jezus heeft gezegd, bid en u zal gegeven worden en wie bid ontvangt. Als je bidt, zit je te ontvangen. En dat is zo'n macht die God in de handen van mensen heeft gelegd. Maar wij zijn in feite ook geschapen om medewerkers van God te zijn. Ja. Zo noemt Paulus zichzelf ook. Mm -hmm. En dat is met Adam en Eva begonnen. Zij waren niet in het paradijs om... Daar, ja, ze konden heerlijk genieten, hoor, van een trosje bananen. <laughs> en, en, en, en, en, en druiven en, en weet ik veel wat. Ja. Ja. Maar ze waren daar om de hof te bebouwen, te bewerken... Ze moesten ervoor werken. Medewerkers aan de bouw van het paradijs, de uitbouw van het paradijs... en te bewaken voor al die boze machten die daar rondom zweven. En, en zo geldt dat ook. En we zijn allemaal medewerkers van God. Maar hoe zit dat dan met dat bidden? Ja. Als wij iets, en dat is een heel belangrijke les... de apostel Johannes die zegt, als wij iets bidden naar Gods wil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 kom je ook dichter bij de Heer. Maar dat betekent dus dat je ook uh, vooral moet luisteren naar God. Omdat? De... Luisteren. Dat je moet luisteren. Je in... moet luisteren, ja, natuurlijk. Je moet luisteren. Ja. En dan... En dat is een kunst die niet... Sommige mensen staat. horen dat hoorbaar, maar de Heer die woont in je hart en de Heilige Geest woont bij ja, je. Dus hij bevestigt in je hart soms. Ja. Nou, ook... en de bijzondere medewerkers van de Heer, speciale knechten van God, zijn de wachters. Waar we het net over hadden, ja. die wachters. Dan gaan we even iets van leren. Waren er al wachters in het Oude Testament? Natuurlijk. Ja. Lees er maar even mee, Isaiah 62. Ja. En dat waren ook de wachters in het Oude Testament. Waren in eerste instantie ook de profeten. Mm -hmm. en, en, en Ezekiel, die werd ook als wachter aangesteld. Ja. Twee, twee ja, keer zelfs. Ja, dat klopt. Ja. En... Uh, en als je het goed doet, dan word je gezegend. Maar als je niet waarschuwt, dan krijg je op je dak. Ja, God neemt dat zeer serieus. Hij heeft wachters aangesteld. Ja, dat is een serieuze taak. Dat is een zeer serieuze taak. Nou, dan gaan we kijken naar Jezaja 62. Gaat het over de wachters. Eerst vers 6 en 7. En later nog vers 8 en 9. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Ja. Die de hele dag... ...en de hele nacht nooit zullen zwijgen. Gij die de Heer indachtig maakt, uh, gunt u geen rust en laat hem geen rust... ...totdat hij Jeruzalem grondvest en stelt op als lof, tot een lof op de aarde. Het eerste stelt God hier specifieke wachters op de muren van Jeruzalem. Dat hebben we net ook over gehad mm -hmm. uh, in uh, dat... Oh, uh, ...dat stuk, die uitzending over Nooit Weer. Ja. We zijn wachters op de muren van Jeruzalem. Dan nou heeft God de gemeente ook als een van de taken. Ja. En die de hele dag en de hele nacht niet meer zullen zwijgen. Nou, die worden er eens dus afgelost. Bart Repko bijvoorbeeld, die heeft letterlijk ook de opdracht van God gekregen... ...om op de muren van Jeruzalem als wachter... ...en dat is een andere taak... Die roepen de naam van de heren uit over Jeruzalem. Ja, dat is geen waarschuwende taak. Uh, waarschuwende herinneren, taak. herinnerende herinneren taak. Maar er staat, wat die dus nog meer doen, is de heren indachtig maken. Ja. En dat staat ook ergens anders in, uh, uh, in Jezaja. In Jezaja 43 staat dat, dat zullen we toch maar even lezen, want dat is wel belangrijk. Isaiah 43, vers 26. Isaiah 43, vers 26. Hier heb ik hem. Dan zegt de Heer. Maak mij indachtig, zegt de Heer. Ja. Herinner de Heer eraan. Zoals Mozes, die deed dat ook. Die herinnerde de Heer eraan. U hebt uw volk Israël uitverkoren. Ja, Nee, het is uw volk. U hebt het met wonderen uit Egypte geleid. Ja. En, en we maken God aandachtig op zijn belofte. We zetten God niet onder druk, maar God die wil indachtig gemaakt worden. Wil herinnerd. Maar ja, hij is het zelf niet vergeten. Hij is het zelf niet vergeten. Natuurlijk, God vergeet niks. Nee, maar hij wil maar, toch herinnerd worden. Ja, maar herinnerd. hij wil dat aan... Precies. Dat is wil daaraan, ook die verbindende taak. Waarschijnlijk, omdat we dan één zijn... Met hem, met, met zijn gedachten. Zoals zo we... Of, ja, als, als een klein vliegje met een olifant. Maar eh, dat is de eervolle taak waar God ons toe roept. Ja. En hier zien we dat, in deze tekst. De hele dag en de nacht moet daar dus indachtig gemaakt worden. En gun u geen rust. Oh, ik ben zo moe. Ja, ik praat tegen mezelf, hoor nu. ja. Heer, ik moet nou wel eens even een, een weekje ontspanning. Ja, precies. En zo zijn wij en, en, ja. en zo is dat nu eenmaal. En, en dat, dat kan beter. Mm -hmm. En laat hem geen rust. De heer die zegt niet, hé, hey, daar, daar heb je dol van de vechten weer met zijn uh, gebeden. Nee, hé, hey, dol, ben je er ook weer. Ja, precies. Wat heb je nu op je, op je lever? Ja. Nou ja, zo zegt de heer nog populair niet. Dat gaat op een eerbiedige wijze. Maar, maar zo werkt dat. Ja. Dat zijn de wachters... Op de muren van Jeruzalem. En, en wij moeten waken. Waar moeten we over waken? Vaders die zijn de wachters voor hun gezin. En die waken over hun gezin. Die, die, die, die, die leggen een scherm van bescherming in de naam van de Heer Jezus over hun gezin. Ja. En wij maken de Heer aandachtig. Uh, in, uh, in Isaiah 44 staat er nog zo'n tekst over. Die wil ik ook nog even lezen. Isaiah 44, vers 3. Want ik zal water gieten op uh, het dorstige land... en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten... Dus dat zijn de dingen waarvoor je bidden moet over het volk. Heer, ja. zend uw geest uit over uw volk ja. en over uw nakroofd. En dan gaan we even verder kijken naar Jezaja 62. En dat is erg mooi op die muur wat, wat Bad doet. Dat is heel erg mooi. <tosses> ja, dagelijks gaan ze daar wandelen. Op ja, de muur. en ook, ook mensen die daar met vakantie zijn of met een, een groep. En dan ga je op de muur... En spreek de woorden godsheid. Weet je, wat je uitspreekt is zo belangrijk. Uh, uw woorden zullen u gevangen nemen. Dat ik, ik krijg dikwijls op mijn kop van mijn vrouw als ik uh, negatief doe. Ja, ja precies. Ja. Ja, want je woorden zullen je gevangen nemen. Ja. Spreek je woorden uit van geloof of spreek je negatieve woorden uit. Ja. Spreek ik negatieve woorden uit over onze kinderen? Woorden en als je we... zegt, je bent een sul, je bent een nul... Ja. Dan, dan, dan worden ze dat ook. Woorden hebben kracht. Ja, dat is heel erg. Ja. En en ik, ja, het is moeilijk hoor. Maar de Islam heeft veel beter begrepen wat uh, wat woorden betekenen. Mm -hmm. Als die shahids, dat zijn die de zelfmoordenaars, ja. die uh, met een bom op hun lijf. ...en die roepen over hun daad de naam van de godheid van de islam uit. En dat heeft betekenis. Van de moskeeën en van de minaretten klinkt dagelijks vijf keer... Uh, ...wordt de naam van de godheid van de islam uitgeroepen over een land. Ja. En wordt dagelijks uitgeroepen dat de godheid van de islam groter is dan de god van de joden... Dan, uh, dan de heer Jezus, dan schepper van hemel en aarde. En dat is zo gevaarlijk, want dat werkt uit in de geestelijke wereld. Dus als wij uh, maar moskees blijven bouwen in Europa... Dan bouw je aan je eigen ondergang. En, en, en die, al die moskees, die hebben hun luidsprekers staan... en de imams die gaan roepen over het land, dan heeft dat kracht. Dan werk je aan je eigen ondergang. Ja. Dan wordt het, het land overgeleverd aan de islam. Dat is zo gevaarlijk. Dat is het gevaarlijkste element van de Kun je de dit in de Tweede Kamer gaan vertellen, Jan? Zeg je? Kun je dit in de Tweede Kamer gaan vertellen? Ik? Ja? Nou, zet deze video dan maar naar de Tweede Kamer. <laughs> ja, want en, ja. Ja, het is niet voor niks dat uh, saoedi arabië het hoofd van de Soenieten... Van de grote meerderheid van de, van de moslims. Ja. Dat saoedi arabië dat die uh, honderden miljoenen dollars gaan sturen naar Duitsland om moskeeën te bouwen. Mm Het -hmm. gaat niet om die moskeeën, ja, die worden natuurlijk ook gebruikt als, als, als wapenopslagplaatsen zijn weet ik gewoon allemaal meer. Mm -hmm. Maar dat uitroepen van die naam, dat is verschrikkelijk. En je ziet aan alle landen waar die naam uitvoerig uitge, uh, uitgeroepen wordt... Daar is nauwelijks welvaart, daar is geen ontwikkeling, daar is geen vrijheid. Mm -hmm. en, en, dat, en daarom moeten de christenen ook leren de naam van de Heer Jezus uit te roepen. Maar hoe moeten we het dan met, met een, een, bijvoorbeeld een paus, die zeg maar de islam... We hebben het over de Christlaan. de combinatie van ja, ja, ja, de christenen ik, en islam. Hoe, wat, wat doet dat dan in de samenleving? Uh, dat laat gewoon de puinhoop waar uh, de christenen zich in bevinden. Dat komt omdat ze ook geen eschatologie hebben. Mm -hmm. Ze hebben geen visie op, op de komst van het koninkrijk. Ze hebben geen visie op de heer Jezus die zal komen als koning. Als enige koning. Mm -hmm. En alle koningen der aarde zullen zich voor hem buigen. En alle tong zal beleiden dat Jezus heer is. Ja, ja want kijk, als wij zeggen van... Jo, met, uh, uh, wij willen de islam niet in Nederland hebben, ja, dan zijn we intolerant. Nou, dat is de knapheid van, uh, uh, van, van, van de tegenstanders. Mm -hmm. En dan zijn we aan het discrimineren, dan komen we zelfs is, in de gevangenis. Ja. Dat is ook zo. Zover zo, zijn we al. Ja. Maar in de samenkomst en in de bidstond moeten we leren. En ook in... Kijk, ook christenen, en ik praat ook tegen mezelf weer moeten we leren ook net als Israël een ochtendoffer en een avondoffer te brengen. Nou, het s ochtends er een, een schaap geslacht worden en, en s avonds mm -hmm. en de Heer moet lof gebracht worden. Mm -hmm. nou, doe dat dan voor jezelf ook, eventjes, ja. Ja. eventjes je hand opsteken en roepen God is goed en Jezus is Heer. Amen. Ja. Ja dat, ja, dat moet je doen. Is het is sowieso goed om de dag daarmee te beginnen. Ja, dan begin je de dag mee ja, en s'avonds eindig je daarmee. Ja, ja. Ik vind die tekst uit Klaagliederen 3 en ik uh, zo mooi, dat de gunstenbewijzen, en, des Iedere morgen, zijn, de morgen zijn, ze zijn ze nieuw. Ja, dan ga je die goede, die goede tierenheid en die gunstenbewijzen ja. gaan je ontvangen. Ja. Zo moet dat. En, en, en zo op die manier word, ben je ook een wachter over ja. Nederland. waken over Nederland. En we altijd dat gezeverende praatgroepen over, uh, met, met wie dan ook, en met andere godsdiensten. Wij proclameren Jezus als Heer. Ja. En dat is uh, ongelooflijk machtig. Ja. Ik wil uh, nog één iets waar dit heel duidelijk bevestigd wordt. We gaan even kijken naar, uh, uh, even zien, Jeremia uh, 31 vers 5. 31, vers 5. Ja, ik pas ook een tekst kwijt die nog belangrijker is. Daar lezen we... Och, ik zit niet in vers 5. Hier zit ik in vers 5. Dan gaan we. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Dat doen de settlers. Hè? Ze zijn zo gehaten. Zelfs bij linkse Israëli's zijn ze ja, ook gehaat. Ja, klopt. Ja. Maar die, die, die voldoen gewoon aan het gebod van God. Ja, dat is profetisch dus. Juist profetisch bezig. Ja. Uh, en, en op de berg van Samaria. En wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. Ja, zeggen die settlers, dus ze krijgen ons lekker niet weg. Ze zullen de vrucht genieten. Want de dag is daar dat de wachters roepen op de bergen van Ephraim. En er komen de wachters daar. En... en en, en, en die wachters zullen roepen: Kom, laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. En dan ga ik, is het lekker vergeestelijk. Hoe lang heb ik nog om te vergeestelijken? Nog tien minuten. Nog tien minuten. Wat staat hier, welk woord staat hier voor wachters in het Hebreeuws? Ik heb het zelf nog opgezocht ook. Ik zou het niet weten. Nee, dan moet je Hebreeuws leren. Ja, precies. Um, de wachters, Notsrim, staat daar. Dat is, dat is een Hebreeuws woord voor mm -hmm. wachters. Wat is Notrim in uh, het moderne Hebreeuws, christenen? O oh, ja? Oh, daar, sta je van, daar zit je van ja. te kijken, hè? Ja, ja precies. <laughs> dus, dan nou gaan we dat eens een keertje lezen. Ja. Want dat, dat is echt... Ik weet niet van wie ik het heb, maar het is zo. Notrim staat er echt in, in het okay, Hebraeus. Ja. Nee? Dus, het gebergte van Efrim. ...staat geestelijk, symbolisch, voor de verlossing van Israël. Ja. We zullen nog een hele uitzending wijden aan Ephraim, dat ja, zullen we oh. wat meer zien. Ja, ja. En, en wat roepen ze? Kom, laat ons opgaan naar Sion, tot de Heerde, onze God. Wij wekken ook Israël op. We zeggen, Heer, Israël, als we ook Shema zeggen, weet je wat, dat weet je wat het is, hè? Het Deuteronomium, mm -hmm. dat is het, eh, het hoofdgebod en het hoofdgebed ja, ja. Van, ja, van Israël. Ja. Shema Yisraël, ja. ja. hoor, ja. hoor Israël. En ik zeg ja, erbij, ja. hoor kerk van Christus. Ja. Want het is, die Jezus zei ook een shema. Weet ja. je dat? Nee. Dat staat in Markers, maar kom ik straks wel even ja, ja. op terug, want anders komt er ja. veel tegelijk ja. over de mensen heen. Ja. Nee? Shema Israël, Adonai Eloheinu. Adonai is meneer. Adon, jij bent uh, Adon van de vechten in Israël, mm -hmm. ik ben gewoon Jantje, <laughs> maar jij bent uh, Adon, dat ja. is gewoon. En Adonai is mijn heer. Ja. Dat is zoals wij heer zeggen tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob mm -hmm. en heer tegen Jezus, zeggen zij Adonai. Ja. Dus Adonai, Echa, Adonai Elohenu, dat betekent Elohenu, El is God. Een ja. Elohenu is, is onze God. Mm -hmm. Wat zegt de Israëliet iedere morgen? Shema Israël. Wat zeg ik? Shema Jan van Banneveld. Adonai Elohenu, de Heer is onze God. Ja. En we zeggen dan nog meer, ernstig erachter. Adonai gaat. En dat zei de Heer Jezus ook. Mm -hmm. uh, kijk maar eens even in Marcus. Ja, dat, dat, dat heb ik niet op mijn voorbereiding, maar het moet, ik vind dat toch wel belangrijk bij, bij die wachters... Daar gaan we dan, in Marcus hoofdstuk 12, uh, vers 29. Ja. Ja, en dan uh, begin ik, de, de heer Jezus had een, een discussie met de schriftgeleerde ja. En de schriftgeleerde. wat is het grootste gebod? Ja, precies. Wat zegt de Heer? De eerste ja, is, hoor Israël, de Heer is onze God. Ja. Dat is het Shammah. Ja. Dan staat meteen ook achter, ja. de Heer is één. Ja. En dan komt de tweede, hij zult de Heer uw God liefhebben. dat wordt meestal alleen geciteerd, het eerste niet. Mm -hmm. Want uh, men gelooft niet dat de Heer er één is, ja toch wel, want uh, dat de Heer er drie is, dat is weer een discussie, ja. doen we maar niet, want oh, schrap het er maar uit daar, daar gaan we het nu uh, niet over hebben. Daar gaan we het nu niet <laughs> over hebben, maar de Heer ja. die zegt hier, de Heer is één en zult de Heer uw God liefhebben uit heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand en ja. heel uw kracht. En dan komt het tweede gebod daaraan gelijk. Hij zorgt huis liefhebben. Precies. Nou, ja. Maar de Heer die begint hier ook, hier Jezus zelf, mm -hmm. met de Shema. Ja. En dat is de belangrijkste proclamatie van True. Israël. De Heer is uw God. En dat is ook ja. de belangrijkste proclamatie. En wat is de belangrijkste procl proclamatie voor ons daarbij? Jezus is Heer. Amen. En mm -hmm. elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. Mm -hmm. en, en alle knie zal zich voor Hem buigen. Mm. Wie zegt dat? Het begint met een P en het einde op Paulus. <laughs> dat is Paulus. Die ja. zegt dat in de Filippense brief. Ja. En, en dat is zo ontzettend belangrijk. En hij zegt daarbij, ook nog belangrijker, hij zegt de Heer is één. En de Heer is onze God, en alle knies als ik voor hem buigen, tot eer van God de Vader. Dat is ook heel erg belangrijk. Nou, we gaan even verder. Die vreugdebode, wat gaat er nog meer gebeuren? Jezaja uh, 40, vers 1. Wat proclameren die, uh, die wachters nog meer? Jezaja 40, vers 1. Ach, dat zullen de meeste mensen wel uit hun hoofd kennen, dat Jezaja 40. Isaiah 40, vers 1. Dan zegt hij: Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Troost, troost mijn volk. Dat is ook wel nodig. Dat en is al, nodig. Al die ellende die er nou gekomen ja. is. En, en de steun van een paar van die christen mensen van Christen voor Israël van de christelijke ambassade mm -hmm. en van de Christians United for Israël. En dan, die zijn zo'n bemoediging voor Israël. Ja, nee, elke keer weer. Dat ja. is prachtig mooi. Ja. Uh, spreekt tot het hart van Jeruzalem. En dan krijgen we weer over dat nooit weer. Roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Mm -hmm. En dat het uit de hand van de Heer uh, dubbel ontvangen heeft voor zijn zonden. dubbel. Eerst zelf. En ten tweede heeft de Heer Jezus er ook nog voor geleden. Dit is. Dit is een van de machtigste proclamaties die wij ook tegen Israël kunnen zeggen. Ja. En, en, en, en, en dat we ook zeggen: zeg tegen Jeruzalem: de Heer is koning. Ja. En, en de Messias die komt. En we moedigen Israël daarmee, dat is heel erg belangrijk. En zo bereiden wij ook de weg van de Heer. Ja. Ja. En wij bereiden de weg van dat, dat Israël ook de Messias herkent en onderkent. En dan zegt uh, die Joodse vriend van meneer Jan Zoon maar niet over de Messias praten. Zullen we nou eens over de Messias praten? <laughs> ja. Maar die tijd is daar nog niet rijp voor. Nee, niet overal. Niet is overal. nog niet, nee. nee. Welke struikelblokken liggen er nog voor Israël? Mm -hmm. Ons verleden van de kerk. Absoluut. En we moeten daar in grote nederigheid mee omgaan. Mm. Niet van wij weten het, wel nee. Ten tweede, de vervangingsleer. Ja. en alle, hier zo, het einde van de vervangingsleer, dat laat God, dat laat God in deze tijd zien, dat het, dat, dat het afgelopen is, want hij is de God van Israël, Je laat ook zien dat hij de God van Israël is. Ja, het is goed om uh, ook, uh, zeg maar, jouw boeken, uh, ze liggen hier elke aflevering, maar dat mensen ook die boeken lezen, om, zeg maar, we kunnen hier maar een klein deel doen, hè, ja. in deze afleveringen, maar in jouw boeken ga je natuurlijk verder dieper in, op het Ja. De reden, de vooral, voor, vooral in dit boek, moet ja. ik uh, bij jou zeggen, bij ja. eindtijd is uh, Israël op weg naar de eindtijd. Ja. En daar behandel ik alles wat ik in de seminars behandel. Ja. Nou, daar ben ik ook uh, uh, acht, uh, acht of negen dagdelen mee bezig. Ja, is wat. En dan ja. is dat toch niet alles. Maar ja. dus de, er is lezen, zoveel lezen, te leren. Een... Ja. Ik kwam wel eens thuis van een de seminar. Die mensen weten dat ik zeg tegen mijn vrouw. <laughs> Hoe lang ben jij ermee bezig, zegt ze ja, nee, tegen me. Ja. Ik zeg, nou, een jaar, jaar of dertig ben ik ermee bezig. Hoe denk jij dat ze in één avond uh, alles ja. doorhebben wat jij waar jij dertig jaar voor nodig hebt gehad? En weer had zij gelijk. Ja. Is... Einde van de vervangingsleer en dan vervullingsleer heb je staan. Ja, nou, dat is, in Christus is alles vervuld. Ja. En Israël heeft dus zijn taak volbracht. Ja. Maar dan vergeten ze dat de zich zal uit Sion komen, staat zich Paulus ook nog. Maar goed. Ja. En dan loopt dat alles samen zo in Israël. Hij die de grote Israël is, het hier Jezus. En dan spreidt het zich uit over de hele wereld. Ja. En Israël heeft zijn taak volbracht. En uh, ja, de Israëliet has, uh, heeft zijn taak volbracht. De Israëliet kan gaan. Ja. Ja, met een, bekend een variatie op een bekend spreekwoord. En, en dan krijg je, dat is ook de zandloper theologie. Is ook. En dan krijg je jezelf, noem je het al, christlaam. Ja. Dat is een, een mengsel waar de paus ook mee bezig is en die begonnen is met een Pinksterbeweging in, in Nigeria. Hè, die daar. En ja, dat is ook gevaarlijk voor Israël. Ik kom er misschien nog op terug dat ze daar ook dolblij zijn dat uh, Turkije weer met Israël in zee gaat. Hmm. Pas toch op Israël, pas toch op, ja, dat he. is zo ja. verraderlijk. Ja goed, uh, zeg maar, die, die wereldgodsdienst omvat alles. Hè? Die omvat alles, ja. Dat omvat ook de joden dan. Heer, bewaar uw voortachter. Nee, precies. En daarom is het goed om daarvoor te bidden. En ja. bewaar ja, ook de christenen daarvoor. En dus wachters. Wij moeten wachters zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja. We moeten krachtig waarschuwen. Ja. Niet, en, ook tegen en, dit soort uh, excessen. Ja. ja. ja. Want de duivel zit niet stil. Dan wij zitten wel stil in praatgroepen. Ja. En dat is heel erg. Ja. En, en moeten daarvoor bezig zijn. Het anti-Zionisme, weet je, veel mensen zijn ijverig bezig moslims te bekeren. Mm -hmm. En dat fantastisch. Uh, Joodse mensen die zeggen uh, nog wel eens, jullie moeten krachtig het evangelie verkondigen. Maar niet aan ons. Doe maar aan de moslims, want als ze uh, jullie Jezus, zeggen ze dan, als ze jullie Jezus aannemen. Dan hebben meer van. Dan haten ze ons niet zo erg meer. Yeah, yeah. Nee, maar dat... En dat, is, dat doet me nog erg verdrietig, als ze dan zeggen jullie Jezus. Ja. ja, maar dat komt. We weten hoe dat in elkaar zit. Ja, dat weet ik. En uh, dat is heel ingewikkeld. Jan maar is zo het... is het erg belangrijk dat ook kerken in een stad een wachtersfunctie hebben, ja. bidstonden. Ja. En, en dat gebeurt ook vaak. Dan krijgen ze daar een paranormale, uh, een paranormale manifestatie in de stad. En er zijn er sommige evangelische groepen die gaan, daar voor gaan bidden. daarvoor bidden, gaan daar tegen bidden. Ja. En nee, dan gaat het niet door. Ja, Natuurlijk, de Heer heeft ja macht in onze handen gelegd, maar je komt wel in een strijd. Ja. Ja. En dat is, dat is ook dat de functie is, van die wachter. Dat is ook niet ongevaarlijk. Nee. Jan, we moeten het hier belaten, deze aflevering. Onze tijd zit erop. Um, het is uh, niet een, een altijd dankbare taak om wachter te zijn. Dat hebben we gezien. Uh, de, de, de, de functie is duidelijk. Uh, en we mogen ook iedereen oproepen om met ons wachten te zijn. Gewoon beginnen uh, met bidden voor jezelf. In ieder geval om God in herinnering te brengen. En ook die waarschuwende uh, hand te geven. Van als er dit soort dingen als de langs langskomt. Mensen, let op. Ja. Hartelijk dank Jan. Graag tot een volgende aflevering. Ja, er gebeurt van alles in deze wereld. En we hebben het al een beetje aangehaald. Dat al die wereldgodsdiensten bij elkaar gaan komen. En dat het allemaal heel mooi lijkt. Maar dat is niet waar God op aanstuurt. Blijf dus alert en blijf kijken. Wees een wachter. Blijf God in herinnering brengen. En dit voor de vrede van Jeruzalem. Hartelijk dank voor deze aflevering. Ik ga tot de volgende. Het begon natuurlijk, het nieuwe vuur voor de tempel. Dat begon in 1967. Ja. Die Syriërs en de Egyptenaren en de Jordaniërs waren oorlog begonnen. Israël die won. En de paratroepen die trokken Jeruzalem binnen door de, door de Stephenuspoort. En ze veroverden het Tempelplein weer. En ze stonden beneden bij de muur.